In de aanvolging van Wall Street en Europa lijken ook de beurzen in Azië wat uit het dal te klimmen. In Japan, Zuid-Korea, China en Hongkong begon de handel met één tot enkele procenten winst. Het lijkt het positieve effect te zijn van een rentebesluit van de Fed. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken maakte gisteravond bekend dat de rente in elk geval de komende twee jaar laag blijft. Daardoor sloot ook de Amerikaanse beurs met een lichte winst.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 Het protest verliep vreedzaam, totdat kleine groepen gemaskerde jongeren begonnen met het in brand van auto's en het plunderen van winkels. De oproerpolitie greep toen in met traangas en waterkanonnen. In Chili demonstreren studenten al twee maanden. Ze eisen dat de regering meer geld steekt in onderwijs. Het weer, het is overwegend droog, alleen in het noorden kan een bui vallen. Dat blijft overdag zo, in het zuiden schijnt ook de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden, later op de dag opnieuw regen, vooral in het noorden.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 Van uw Belastingcenten, met Anne de Jong en Erik Nusselder. Zo, na het nieuws van vijf uur zijn we alweer aangekomen bij het tweede en laatste uur van Van uw Belastingcenten. Het programma waarin wij van Omroep WNL wat terug doen voor u, de belastingbetaler. Het hele budget van ons programma gaat terug de samenleving in. En wilt u daarvan mee profiteren, bel dan 0800-1121. 0800-1121 en vertel ons waar je het geld goed voor kan gebruiken. We geven niet alleen belastinggeld terug, we analyseren ook het Nederlandse belastingstelsel. Zometeen is hoogleraar Fiscale Economie Peter Kavelaars bij ons in de studio... om uitleg te geven over het oerwoud dat ons belastingstelsel heet. Maar we gaan eerst weer even wat geld weggeven. Want bij WNL hebben wij een 16-jarige stervenslaggever rondlopen. Rens Goosling is zijn naam. En hij geniet op dit moment van een welverdiende vakantie. Maar toen hij hoorde dat wij vannacht geld gingen weggeven... kwam hij gelijk terug uit Spanje. Hij ging in één ruk door naar Arnhem Centraal om daar mensen op een financiële meevaller tra te trakteren. Wat is het toch, een, een goede jongen. 30 euro heb ik nu bij me en ik ga dat nu binnen drie minuten weer uitgeven. Ik eh, ga het namelijk uitdelen. Ik ga het echt doen. De eerste mensen waar ik het geld aan ga geven... zijn de mensen bij Smullers, de cafetaria. Mag ik wat vragen? Betaal jij belasting? Uh, nee. Nee? Dan ben ik bij de verkeerde, dus sorry. Betaalt u belasting? Doet iedereen toch? Ja, heb je al besteld? Ik heb besteld, ja. Wat, wat heb je besteld, als ik vragen mag? Een baamenschrijf. Een baamenschrijf? Ja. U betaalt belasting. Ik werk bij de radio en nou, zoals je weet krijgen de mensen bij de radio betaald door de belastingbetaler. Ja, dat klopt. Jij vindt het niet erg dat je eigenlijk mijn loon betaalt? Uh, nee, want ik neem aan dat je waar ik goed doe. Maar wat zou je ervan vinden als ik jouw baamenschrijf betaal? Nou, ik klinkt goed. Ja? Ja. Nou, ik, ik, het is echt een verrassingsfeest vandaag. Kijk eens. Ik heb hier 5 euro in mijn zak zitten. Het is een beetje een dure schrijf vandaag, maar dat ja, maakt niet wel, uit. wel, ja. Nou, hartelijk bedankt allemaal. Nou, ga je lekker je schrijf eten. Ik ga er zeker van genieten, ja. Neem er even een hap van. Ah, is goed. Ja, is lekker? Helemaal goed. Veel plezier ermee, hè? Heel. Vanaf het smullers gaan we gelijk door naar de Albert Heijn to go. Mevrouw. Zou ik u even mogen storen? Nou, eigenlijk niet. Nee? nee? we staan op een om weg te gaan, dus... Oh. U weet niet wat u mist. Ik zie dat u een hele hoop boodschappen heeft. Een hele hoop. Nou ja, u heeft wel wat... Uh, u gaat vanavond eten? Ja, dat ga ik, ja, dat ga ik doen. Maar, maar ik werk voor de radio. Ja. Daar worden wij betaald door de belastingbetaler. Ja. Ik neem aan dat u belasting betaalt. Jazeker. En, en wat gaat dit nou kosten, zoiets? Wat dit gaat kosten? Ja. Nou, die banaan is 70 cent. Deze is 1,65 en die is uh, 2,65 euro volgens mij. De bokgroente? Ja. ja. Nou, nu, nu is het zo. We staan hier oh. in de Albert Heijn op, op Arnhem Centraal. Dat en ja, ik, ik werk voor de radio en ik wil graag de mensen even wat, wat teruggeven van uw belastingcenten. Ja, wat heb nou, je in aanbieding dan? Nou, stel dat ik nu nou, uw boodschappen ga betalen. Bent u daar niet blij mee als ik dat doe? <laughs> Ja, ik vind het wel aardig van je. Nou, kijk eens. Ik zal het even <laughs> uit mijn achterzak toveren. Ik heb hier 5 euro. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Ben, ben je er blij mee? Ja, ik ben er blij mee, ja. Ik wens u iets smakelijk. Dankjewel. <laughs> nou, en jij je ook toe. vanavond. Ja, dankjewel. Tot ziens. Ja. Mevrouw, ja. waar gaan jullie naartoe? Naar Venlo. Naar Vendo? Maar wat kost dan zo'n kaartje eigenlijk? 40% korting. 15,80 euro. 15,80 euro. Tachtig. Dat is nog wel een geld, hè? Ja, en, en, en ik werk bij de radio en nou worden wij betaald door, door de belasting, dus door de belastingbetaler. En wat zouden jullie ervan vinden als ik daar nou, als ik jullie nou bijvoorbeeld een tientje van jullie kaartje zou betalen? Oh, dat is ideaal altijd. Ja, ja Nou, wacht eens even, kijk eens wat ik in mijn zak heb. Heel even kijken. Het zal wel 10 euro zijn. Nou, dat is inderdaad 10 euro. Ik geef u 5 euro. Ja. Kijk eens, en dan krijgt u ook inderdaad 5 euro. Bedankt. Bedankt, luisteraars. Hartstikke bedankt. En we zullen er lekker friet van gaan eten. Ja, onze uh, 16-jarige stervenslaggever Rens Gooseling... En gaf in totaal 25 euro uit. Dat betekent dat we nu op uh, een grandetotaal van 131,50 euro staan. Dat hebben we nog over. Dat heb je heel snel uh, berekend. Heel goed, hè? He? Omdat u al het hele jaar genoeg belasting betaalt... maken wij dit programma gratis en voor niets en geven we het geld aan u terug. Maar we willen ook nog meer voor u, voor u doen... want ons belastingssysteem is volgens ons onbegrijpelijke warboel. En daarom hebben we iemand uitgenodigd in de studio... die ons daar het een en ander over kan vertellen. Bij ons aan tafel zit Peter Kavelaars. Hij is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit... en directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor Belastingadviseurs van Deloitte. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u bij ons in de studio wilde komen. Ja. En we hebben het over het belastingstelsel. Is, is het niet veel te ingewikkeld? Het is zeker ingewikkeld, dat klopt. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die het systeem kunnen, kunnen begrijpen. Uh, maar de vraag is of je daar wat aan kunt doen. Dat willen we natuurlijk allemaal wel. Want het is altijd prettig als je weet waar je belasting voor betaalt... en waar je het over betaalt en hoe je het berekent. Maar ja, eigenlijk lukt dat niet goed. Uh, en dat komt omdat we rekening hou willen houden... met de persoonlijke omstandigheden van allerlei mensen. En als je dat wilt doen, uh, dat betekent dat je allerlei bijzondere regels... in het systeem moet opnemen. Nou, En ja, iedereen begrijpt dat als je heel veel bijzondere regels op gaat nemen... dat het systeem daardoor heel ingewikkeld wordt. Uh, we kunnen het ook laten. We kunnen ook zeggen, nou, allemaal niet die regels opnemen. Maar dan, dan wordt het systeem, uh, het belastingstelsel, echt onrechtvaardig. En dat willen we ook niet. Dus het is een beetje kies of delen. Ja. Of onrechtvaardig... Of ingewikkeld. En uh, nou ja, we hebben gekozen voor het ingewikkelde. En ik denk eigenlijk dat we daar ook niet goed onderuit komen. Maar is het niet te ingewikkeld op dit moment? Want uh, veel luisteraars die zullen zoiets hebben, dat belastingstelsel. Ik begrijp het niet meer. Nee, nou dat is, dat is op zich wel een uh, vervelend punt. Je moet eigenlijk zorgen dat de mensen in ieder geval het inderdaad kunnen begrijpen. Um, of je het ook nog zo'n zo moet krijgen dat ze het zelf helemaal moeten kunnen bepalen wat ze aan belasting betalen. Dat is een ander verhaal. Um, de begrijpelijkheid is namelijk van belang om het ook acceptabel te maken. En waarom betalen we belasting? Nou... Uiteraard omdat we als overheid, en dat zijn we ook met z'n allen, uitgaven willen doen. We willen mooie wegen hebben, we willen brede wegen hebben, we moeten doorrijden. We willen een mooie ziektekostenstelsel hebben. En dat moet allemaal betaald worden. En uh, dat kost een hoop geld. En als je het stelsel ja, zeg maar eenvoudiger wil maken... dan kun je eigenlijk met bijzondere omstandigheden geen rekening houden. En dan, ja, dan zal er ook, uh, het ook veel ruwer zijn en dan is de vraag of we dat allemaal kunnen betalen. Ja, nu, nu is de slogan van de Belastingdienst, we kunnen het uh, ja. niet leuker maken, wel makkelijker... Doen ze het op dit moment goed, het makkelijker maken voor, uh, voor de burgers? Nee, dat denk ik niet echt. Ze proberen natuurlijk wel om het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Dat roept men inderdaad ook wel. Uh, en laat ik zeggen, in het systeem van het doen van aangifte... is wel de afgelopen jaren heel veel verbeterd. Dat, dat, dat beogen ze op allerlei manieren soepel te laten lopen... door elektronisch aangifte te laten doen... door uh, daar allerlei hulpmiddelen bij te bedenken. Dat was vroeger nog moeilijker. Daar, nou, dat is, kijk, dat is voor sommige mensen natuurlijk heel lastig. Als je ouder bent, is dat een heel groot probleem. Dan kun je, kun je alleen maar elektronisch Aangifte doen. Dat is denk ik geen goede zet. En die mensen moeten gewoon nog schriftelijk aangifte kunnen doen. Maar dat is het ene ene verhaal. Hè. Dus hoe doe je aangifte? De andere verhaal is, uh, hoe, wat voor regeltjes heb je allemaal in het systeem? En daar kun je, nou ja, daar kun je dus wel wat aan doen, maar dan wordt het echt een heel erg ruw ru systeem. Ja, nu is belasting natuurlijk geld van de burger. Terwijl de burger voor een groot gedeelte eigenlijk niet snapt hoe de belastingssysteem precies werkt. Nee, dat nou... lijkt me niet, niet, niet bevorderlijk, want het gaat over jouw geld. Waar je eigenlijk niet eens meer weet wat er precies mee gebeurt en hoeveel je terugkrijgt. En ja, in welke box ja, je zeker. zit. Ja, dat, dat, dat is een, altijd voor de overheid een gevaar, want dat maakt het draagvlak voor een belasting kleiner. En dat zou kunnen leiden dat mensen meer geneigd zijn minder belasting te betalen. Aan de andere kant, iedereen begrijpt, mag ik aannemen, dat er gewoon belasting betaald moet worden. Ja, want dat had ik net al het voorbeeld? die wegen die daar wil men op rijden, het ziekteverzorgingsstelsel moet goed zijn. Nou, allerlei overheidsvoorzieningen eh, die moeten, moeten betaald worden. En daarom heb je dat geld, belastinggeld voor nodig. Dus de overheid doet er goed aan op zich om het systeem zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar dat is nou, dus inderdaad niet zo heel erg eenvoudig om dat te realiseren. En duidelijk, goed duidelijk te maken, waaraan geven wij dat geld nu uit? Hè, beter te laten zien, wat doen wij nu met dat geld? Want uiteindelijk komt het geld, natuurlijk wat je met z'n allen betaalt... gewoon weer bij die burger terug. Ik bedoel, het nou, niet in een groot gat in de grond. Nee, het komt gewoon terug in de allerlei voorzieningen die we treffen. En ik denk dat daar de overheid eigenlijk wat beter in zou moeten zijn... om dat duidelijk te maken. Er zijn wel landen die dat doen, hè. Die zeggen, nou, van elke guld of euro of dollar die u betaalt... Uh, gaat, ik noem maar, 10% naar de Defensie. Uh, 10% naar de wegen. 10% naar het zoekersverzekeringsstelsel. Uh, en dan... Ik ziet de burger, hey, daar gebeurt inderdaad wat mee. Het is dus misschien wordt ook het voor... systeem voor Nederland. Nou, dat, dat denk ik wel. Eigenlijk zou je op de aanslag ja, die ik, die ik krijgt van u moet zoveel betalen, of ja, het is natuurlijk wel terugkrijgen. We uh, uh, staan maar als je moet betalen, nou, u moet duizend uh, euro betalen. En daarvan betaalt u uh, 20% voor uh, nou, noem maar wat, wegenbouw en 5% voor defensie. Er zijn wel eens mensen geweest, in het verleden. Die hebben gezegd, ja, daar gaat van de totale belastingopbrengst, gaat bijvoorbeeld 5% naar defensie. En wij willen absoluut niet bijdragen aan defensie. Dus wij korten ons belastingbedrag met 5%. Nou, daar is wel eens over geprocedeerd. Hm. Gaat niet goed natuurlijk, want dat kan helemaal niet. Dat zou een bende worden als we zo gaan opereren. Maar het geeft wel aan dat het dus goed is om te laten zien waar mensen voor betalen. En eigenlijk denk ik dat de overheid er heel goed aan zou doen om eh, dat op de aanslag te vermelden. Waar, wat zijn de hoofdposten wat er met, met je centen gebeurd zijn, zeg maar, met je belastingcenten. Ja, maar je mag natuurlijk niet kiezen waar het naartoe gaat. Nee, dat, dat kan niet. Het gaat in één grote pot. En de overheid, en dat is ook wel terecht, die moet. Beslissen waar het heen gaat. Je hebt de overheid, althans de regering, hebt natuurlijk ook gekozen via je stemrecht. En daarmee kun je ook aangeven, zij het natuurlijk heel globaal, wat, wat willen we? Waar moet het belastinggeld heen? Dat zal voor de ene partij duidelijk anders liggen dan de andere partij. Dus daar stem je, zeg maar, echt hoe, hoe gaan we het geld verdelen? Dus ja. dat, en dat zou je niet nog eens als individueel persoon moeten, moeten doen. Ja. Dat zou, uh, ja, dan zou het systeem echt in elkaar storten. Dan wordt het nog ingewikkelder. <laughs> uh, bijvoorbeeld, ja, dat zou kunnen. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, dank u wel voor uw uitleg. Uh, blijf vooral zitten. We gaan straks nog met u praten, uh, doorpraten over hoe dit kabinet met het belastingstelsel omgaat. Um, maar ja, u zei het al, mensen die mogen niet kiezen waar het geld heen gaat. En dat betekent dus dat wij ook gewoon geld krijgen. Ja. 400 euro voor uh, twee uur radio. En uh, wij vonden het leuk om dat één keer aan u terug te geven. Dus u mag bellen uh, naar 0800 1121 als u denkt, uh, nou, een tientje daarvan of zo, dat kan ik wel gebruiken. U kunt uw verhaal vertellen en dan kunt u het geld hierop komen halen. En dat hebben mensen gedaan. Aan de telefoon hebben wij SME. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waar kan jij het geld wel voor, voor gebruiken? Nou, eigenlijk voor mijn moeder. Uh, zij zou op vakantie gaan met, uh, met de dochter voor het eerst zouden dus ze gaan vliegen uh, naar, uh, naar Spanje. En een aantal dagen voordat uh, voordat zij op vakantie ging, is mijn moeder ernstig ziek geworden Ach. en heeft daar kanker geconstateerd. En uh, op een gegeven moment had zij nog maar drie dagen te leven, maar op wonderlijke reden is zij helemaal genezen. Dus uh, we zijn als alle kinderen willen we alsnog uh, alsnog die vakantie. Uh, ik kan ook even aan zeggen. Nou, wat leuk. Dus jullie zijn aan het sparen voor de, voor de vakantie voor je, voor je moeder. Ja, ja inderdaad. We, weet je moeder dit al? Of is het, uh... Nee, het is een verrassing. Nee. Nou, ik hoop niet dat ze dan nu naar Radio 1 luistert. Nee, dat zal niet om deze tijd. <laughs> lekker te slapen. <laughs> nee, wij, wij vinden het, wij vinden het een, een heel mooi initiatief. En ik, ik, als ik het verhaal zo hoor, dan heeft je moeder dat ook helemaal verdiend. Wij zouden graag uh, nou ja, 20 euro daaraan willen bijdragen. Namens, ja, uh, namens fijn, alle dankjewel. Nederlanders dan. Okay. ja Helemaal top, dank je. <laughs> Oké, okay. nou jij bedankt voor het ja, bellen. Ja. En, en, en hopen dat het een fantastische vakantie wordt. <laughs> ja, dat hoop ik ook. Ik zal zeker zo zijn. <laughs> Oké, okay, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Aan de telefoon hebben we ook mevrouw uh, Greet Schuit. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar, uh, waar zou u het geld voor, voor kunnen gebruiken? Nou, dat heb ik net al verteld aan uw collega. Ik heb een zusje, die wordt 22 augustus 65 jaar. Die moest door omstandigheden verhuizen van alle van aan de Rijn... Naar Almelo in verband met het bedrijf waar haar man werkte. Dat was een groot vleeswarenfabriek. En daar werkte hij. En uh, die ging dus verhuizen. En dan kon hij mee of hij werd ontslagen. En toen zijn ze ja. Hebben ze hun huis verkocht en ze hebben hun nieuw huis gekocht in Veen Ze konden niet anders. Maar daar woont ze nu een aantal jaren... ...maar ze kwijnt gewoon weg van Nijmegen. Ja, en ja, het huis verkopen... Dat, ...je raakt het aan de staatsvereniging... ...de stenen niet kwijt. Ja. Dus ja, ze is gedoemd om daar te blijven... ...en dat vind ik zo erg. Hè? Ik woon ja. zelf in Beverwijk... En ik ga zoveel mogelijk naar haar toe en ook andersom, maar dat dacht ik. Ja? Nou, als wij u een kleine bijdrage geven, gaat ja. u dan een mooi cadeau voor de koper om erop te fleuren? Ja, dan gaat u nou. zeker een boekenbom of een borstbloemenkrijg nou. voor de verjaardag van jullie. Nou ja, namens ons, ik hoop dat het genoeg is. Wij zouden u graag 10 euro willen geven. Nou, dat is toch enig. Nou. Maar <laughs> nou wil ik nog wel eens even weten. Welke omroep was het nou precies? Uh. Omroep WNL. Oh ja. Dus, Die kent u wel. Wakker Nederlands. Wakker ja, Nederlands, zo worden wij ook genoemd. Zo heet we officieel niet, maar zo worden we wel genoemd. Ik hoop echt dat uw zus uh, weer een klein beetje gelukkig is... en dat ze uiteindelijk ik nog wel de plekje vindt. Ik doe het met de hartelijke groeten van jullie. Yes? Oké, okay, nou, okay. hartstikke bedankt. Oké, okay, en veel het, succes. Dank u wel. Oké, okay, dag. En, en zo hoort u het. Uh, wij geven het budget voor vandaag. We doen alles hier gratis uh, nu uh, op deze vroege ochtend. Uh, uh, en we geven ons salaris eigenlijk één keer terug aan uh, de mensen... die het eigenlijk mede mogelijk hebben gemaakt, namelijk de belastingbetaler. Heeft u nu ook een, uh, iets waarvoor u wel het geld kan gebruiken? 08011. 210801121. Ja, we hebben nog 101,50 euro over, Anne. Nou, dat gaat je echt even weet. heel erg hard. Maar we gaan er nog even wat van uitgeven, want onze verslaggever Teun verstegen die verspreidde de hele middag blijdschap in de stad op kosten van de belastingbetaler. Maar aangezien de mensen die die blijdschap ontvangen ook belastingbetalers zijn, is dat natuurlijk niet zo erg. Maar ja, niet al het belastinggeld wordt zorgvuldig besteed. En daarom vonden wij het een goed idee om de waarheid na te bootsen en onze verslaggever op een zoektocht te sturen naar het meest nutteloze ding dat hij kon vinden. Ik loop zo al een tijdje een beetje uh, door de stad heen... ...op zoek naar iets dat toch echt ontzettend nutteloos is. Uh, maar het meest nutteloze, ik zie hier... Uh, ...het is een beetje roze met, met, met poppetjes erop. Het is een stoffenwinkel. Uh, goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Het is een winkel... ...ja, ik zie hier, het is een, een hele vieze lelijk print. U heeft allemaal stoffen. Hoeveel stoffen liggen hier ongeveer? Um, ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb nooit het aantal rollen geteld dat we hebben liggen. Zullen we samen een groep doen dat het toch zeker wel op, uh, op een honderd stoffen uitkomt? Ik denk wel meer dan dat hoor. Meer dan honderd? Um, wat vindt u zelf dan misschien wel de, de, de mooiste? Laten we beginnen met de mooiste die er tussen ligt, waar u zelf graag uw gordijnen van zou maken. Maar gordijnen? Um, nou, de zijde dus daarvan uh, zou L ik toch wel graag gordijnen hebben. Laten we er even heen lopen. Ja, bijvoorbeeld deze kobaltblauw en die vind ik zelf echt heel erg mooi en die wil, dat wil ik ook wel in mijn huis hebben hangen. Het voelt wel als een lekker stofje, uh, uh, moet ik zeggen. Ja. Dat zou zomaar een gordijn kunnen zijn. Ja. ja, we hebben er regelmatige klanten die uh, gordijnen laten maken van zijde, dus... Uh... Maar nu staan we bij de zijdenstoffen, dat zegt u, dat is een ontzettend mooi stofje. Ja. Wat kost dat de meter? Onze zijde die is op het moment heel erg in de aanbieding. Dus uh, hij is op het moment een tientje de meter. Dat is ontzettend weinig. Ja, daar zou ik het inderdaad ook wel voor doen. Maar daar kom ik eerlijk gezegd niet voor. Ik kom voor het meest lelijke stofje dat u heeft. Is dat er ook? Um, we hebben ook wel stoffen in de collectie waarvan ik denk, nou, dat vind ik wat minder mooi. <laughs> Zullen we eens even een blik werpen op wat dat zou kunnen zijn? Ik zie hier eentje. Hij ja, lijkt uit... uit... Indonesië. noord ja. ja, dat is Batik. Ja, dat vind ik zelf nog wel wat hebben hoor. Oh, nou, dan verschillen we daarover van mening. <laughs> Waarover waar, eentje zegt van misschien hebben we daar wel dezelfde mening over, dat dat toch echt geen porum is? Uh, um, nou, deze grijze met, met hartjes, een beetje tatoeageachtige print bijvoorbeeld, die vind, die vind ik wel, wel heel lelijk. <laughs> ja, ik denk dat we daar wel over, uh, de, de, over, uh, over eens zijn, dat dat niet alles is. Wat denkt u van dit bijvoorbeeld? Nou, voor een zomers uh, strandtuniekje kan dat heel leuk zijn. Dus gaat gaat die niet... creativiteit weer? Hè? Ja, precies. Je moet het niet gelijk afkeuren van... Oh, dat ziet er afgrijselijk uit, omdat de kleuren misschien niet gelijk aanspreken. Het kan een heel, heel leuk effect hebben. Maar ja, van die stof, uh, ja, daar zou ik echt niet weten wat ik ermee moet. Nee, ik zie er geen zomerjurkje in. Ik zie er geen gordijnen in. Mijn bank zou ik inderdaad met dit... Ja, echt inderdaad tatoeageachtig grijs, hartjes, bloemetjes... Ik zou er niks van maken... Nee, ik ook niet. Ik zou zeggen, doet er mij maar een metertje of vier. Ja, nou, prima. Ja, ja, dat lijkt me van uw belastingzetten lijkt me dat een ontzettend ontzettende goede investering om hier vier meter van te doen. Mevrouw, rond er langzaam uit. Volgens mij is dat wel meer dan vier meter, nietwaar? Altijd even extra. Even een beetje ruimte hebben om het goed op te kunnen meten. Wat kost die eigenlijk per meter? Um, vier euro nu. 4 euro, daar, daar doe ik het voor, daar doe ik het voor. De schaak komt erbij. En nu wordt de stof gescheurd, als ik het goed heb. Kijk, 4 meter ontzettend lelijk stof. Uh, is inmiddels uh, uh, bijna van ons. Het is gescheurd, het is opgemeten. Uh, het enige wat we nu nog hoeven te doen is het op te vouwen en te betalen. Gaat ze mee of wil ze een tasje eromheen? Een tasje zou wel uh, wel ontzettend praktisch zijn uh, in dit geval. Kijk eens, alsjeblieft, 16 euro. Dankjewel, 16 euro. Kijk eens, ik geef er nu 20. Dan hoop ik dat ik wisselgeld heb. Dat hoop ik dan ook, anders dan wordt het de belastingbetaler wel, uh, wel heel veel uh, voor dit uh, toch echt lelijke stofje. Ja, nou ja, ik heb op het moment vrij weinig muntjes in de kassa zitten. Oh dus, uh... jee, we zullen eens zien. Ja, met vier, alsjeblieft. Kijk, dank u wel. Wij gaan er uh, ontzettend uh, van genieten van dit stofje. Misschien, ja. uh, misschien wordt het wel mijn bank. Uh, nou, dan... Uh... Vrees ik dat u tegen een lelijke bank aan moet kijken. Ja, Teun heeft het stofje meegenomen. Het is echt, echt tergend lelijk, moet ik zeggen, Anne. Ja, dat moeten we nog even beschrijven? Er staan hartjes op. En, uh... Het is grijs met rode hartjes. Dat zegt ja. al genoeg, denk ik. Helemaal Teun wil ik bijna zeggen. Ja, we gaan er de Radio 1-studio mee versieren. Goed, zometeen praten we verder over ons belastingstelsel en hoe dit kabinet ermee omgaat. Onder andere met Ed Groot van de Partij van de Arbeid. Welcome home van de radical faces. En dat is natuurlijk uh, een van een reclame, als ik me niet vergis. Uh, daar ja, ken ik de muziek in ieder geval. Ik hoor hem vaker voorbij komen, inderdaad. Goed, ja, de loonbelasting omlaag, de BTW iets omhoog. Met ieder nieuw kabinet zijn er ook weer 100 nieuwe plannen... voor ons belastingstelsel. Maar wat ons huidige kabinet wil, is nog niet helemaal duidelijk. Ja, want toen staatssecretaris Weker in april kwam... met zijn fiscale agenda, was er veel kritiek. Ed Groot is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ja, u was zeker ook geen groot fan van uh, de fiscale agenda van de staatssecretaris. Nou ja, kijk, op zich die uh, gedachte om uh, de loonbelasting te verlagen en de btw te verhogen... die gedachte die, is, uh, die leeft heel erg onder economen, Want ze denken dat dat uh, belastingstelsel efficiënter maakt. Maar de manier waarop uh, staatssecretaris Wekers dat heeft gedaan... Nou ja, dat, was een, uh, dat was een heel slecht idee wat dat betekent. Want wat zijn plannen betekenden... Was dat de, de prijzen van levensmiddelen flink omhoog zouden gaan? Nou ja, en als dan de, de lonen en de sociale uitkeringen niet omhoog gaan, ja, dan heb je wel een groot probleem. Ja, en even voor de duidelijkheid: de fiscale agenda, dat is dus door de staatssecretaris opgesteld. En dat is eigenlijk een heel pakket aan fiscale maatregelen. En de uh, loonbelasting uh, omlaag en de btw omhoog, dat, dat was een van die, uh, van die voorstellen. Hey, ja. Hij zei wel dat de loonbelasting dan omlaag kon, maar hij heeft tegelijkertijd ook allerlei andere plannen om met die btw-verhoging te financieren. Hij wil bijvoorbeeld de verpakkingenbelastingen afschaffen, dus wat minder milieubelastingen wil hij en hij wil ook de winstbelasting wat afschaffen. En dat was mij niet helemaal duidelijk, dat dat nou, dat zeg maar die... Hogere BTW, dat mensen dat op een andere manier zouden terugkrijgen. Nou, het leek meer dat hij zijn andere hobby's daarmee wilde financieren. Nou, en dat uh, leek ons helemaal geen goed idee. Nee, en het CDA en de PVV eigenlijk ook niet. Dus de, dit, dit, dit uh, idee werd eigenlijk al in de kiem gesmoord. Maar nu is het eigenlijk volgens mij nogal onduidelijk wat er gaat gebeuren op uh, fiscaal niveau met deze regering. Ja, het is duidelijk dat het. Uh, het is mij vrij duidelijk dat zeg maar, het boodschappenmandje dat, uh, dat, dat duurde maken, dat zal hem uh, niet lukken. Misschien kan je nog wel denken aan bijvoorbeeld andere luxegoederen, waar het btw-huis wat omhoog gaat, of bijvoorbeeld sommige uh, goederen die nog in het laag zitten, dat die een hoge btw krijgen. Daar kan je nog wel aan denken. Nou, ik, op, op, ik heb ook het idee, met elk kabinet komen er weer nieuwe plannetjes en uh, worden er weer dingen afgeschaft en andere dingen toegevoegd. Dat maakt het allemaal toch wel noodloos ingewikkeld. Ja, je kan zeggen dat uh, gemiddeld genomen. Uh, eens in de 15 jaar moet je eigenlijk een hele grote belastingherziening uh, uh, doorvoeren. Omdat in de tussentijd alles steeds ingewikkelder wordt. En van tijd tot tijd moet je het hele stelsel weer eens opschonen. Dat is eigenlijk een goede gewoonte. Dat is in. Uh, in uh, sorry, het jaar 2000 is het ook een keer gebeurd. Uh, dat probeerde staatssecretaris Wekers nu ook weer. Maar ja, het probleem bij hem is. Uh, ja, ja, meestal als je de belastingen wil herzien, hè, dan moet je ook wat geld over hebben om uh, de pijn van de overgang te verzachten, en dat heeft uh, dus in dit geval niet, en dat maakt het wel heel erg moeilijk. Ja, het is toevallig dat u dat zegt, dat het, uh, dat het eens in de vijftien jaar opgeschoond moet worden om het overzichtelijk te houden. We spraken vorige uur met uh, de voorzitter van de, uh, de jonge VVD, de JOVD. Die zei, het allermakkelijkste is een, uh, een vlaktaxe invoeren. Uh, alle uh, loonheffingen uh, uh, zoveel mogelijk eruit. En iedereen evenveel laten betalen. Dat is het overzichtelijkst. Dat is in principe volgens hem het eerlijkst. En uh, nou ja, dan, dat, dat scheelt heel veel administratieve romslomp. Het is maar net wat je eerlijk noemt, uh, dat voorstel van de JOV, JOVD betekent dat mensen met een, die een paar ton verdienen dus en ene tienduizenden euro's op uit zouden gaan, uh, moet je de, ja, uh, als je dat eerlijk vindt, uh, dat is natuurlijk heel goed terecht. Ik vind dat totaal niet eerlijk. Uh, bovendien, is er een paar verschillen in tarieven, ja, zo ingewikkeld is dat niet, dat maakt het belastingstelsel niet zo ingewikkeld. Maar alle heffingen wel. Ja, wat het belasting in wel ingewikkeld maakt... is uh, al uh, heel veel uh, verschillende toeslagen, uh, aftrekposten, dat maakt het in, dat maakt het wel ingewikkeld. Maar zeg maar dat er een paar verschillende tarieven zijn... nou, dat is uh, met een automatische aangifte van de belasting... die rekenen dat, die reken dat uh, keurig voor je uit. Dat maakt het stelsel helemaal niet zo uh, ingewikkeld. En ik denk, ja, een vlak tax, zo heet dat, hè, één belasting is. Ja, ik denk, dat het, uh, ik denk dat dat heel oneerlijk is. Ver Verwacht u uh, in de komende tijd van deze regering nog hele grote drastische maatregelen op het gebied van uh, uh, ja, de belastingen? Uh, nu in het belastingstelsel? Nou, ja, per week, staats zijn week een fiscale agenda uh, erdoor te krijgen. Daar gaan we in september uh, over spreken. Uh, ja, wat nog wel mogelijk is, misschien een, uh, een vereenvoudiging van de winstbelasting voor bedrijven. Uh, ik en, en uh, ook uh, ja zeg maar het daar zou ik erg zelf erg voor zijn om het uh, aangaan van schulden door bedrijven om dat uh, verder te ontmoedigen. Goed, en ja, en voor de rest zullen we dus uh, tot september moeten afwachten uh, waar u het gaat over hebben in Den Haag. Uh, in ieder geval bedankt voor uw toelichting, uh, meneer Ed Groot, uh, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, bij ons in de studio zit nog steeds Peter Kavelaars, eh, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit... en directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor Belastingadviseurs van Deloitte. Uh, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, u hoort uh, ons net praten met het Groot over de, vl de vlaktax. Is dat een eerlijke manier, vindt u, om, uh, om de belasting te heffen? Uh, het is niet zo'n hele rechtvaardige manier, want inderdaad, iedereen gaat dan hetzelfde percentage betalen. En dat past niet zo goed bij het systeem. Want eigenlijk zeggen we toch dat de mensen die gewoon wat meer inkomen hebben, dat die wat meer moeten betalen. En Ed Goot heeft ook wel een punt wat, waar hij van hij zegt: ja, er is nog een ander argument waarom het eigenlijk niet zoveel hout snijdt. Het wordt er niet echt eenvoudiger door. Het wordt wel inzichtelijker door, want als iedereen bijvoorbeeld nou, 30, 35% betaalt, dan weet hij onmiddellijk: hé, hey, ik verdien 100 euro. 35% gaat naar de Belastingdienst. Maar het, het wordt er niet echt eenvoudiger door. Want het berekenen van de belastingen is eigenlijk vrij eenvoudig. Dus het, de voordelen die aan de vlaktaks worden toegekend... zijn niet zo heel erg groot. Uh, dus ik denk inderdaad dat dat niet het punt is waar we echt heen zouden moeten. En waar we moeten zeggen, hey, nou, nou hebben we hebben ineens een mooie stelsel. Iedereen begrijpt het. Want al die regeltjes, die aftrekposten, wat is wel niet belast... Uh, die blijven gewoon overeind. En dat maakt het systeem nou juist zo ingewikkeld. Ja. Nou is het zo dat er elke keer weer een nieuw kabinet komt... en die willen dan weer nieuwe regels toevoegen of weer weghalen... en nieuwe, nieuwe dingen aan het belastingstelsel veranderen. Is dat, is dat goed eigenlijk? Nou, op zich wel. Want de, de, de maatschappij ontwikkelt, de economie ontwikkelt... en daar moet je op inspelen. Dus dat je daarin meegaat met je belastingssysteem... dat is inderdaad een goede zaak. Maar het gevaar wat erin zit, en dat gebeurt ook daadwerkelijk... is dat er inderdaad uh, heel veel regels bijkomen... en men niet bestaande regeltjes weghaalt. En dat zou eigenlijk wel moeten. Als je nou het een opschoont en er nieuwe regeltjes voor in te plaats zet... dan zou het op zich al wat minder ja. problematisch worden. Maar, maar, maar dat maar, doen we dus niet. Maar waarom hebben we steeds al die nieuwe kleine regeltjes Nou, omdat nodig? we rekening houden met bijvoorbeeld ontwikkelingen, eh, ja bijvoorbeeld de economische ontwikkelingen. We zijn nu eh, een van de elementen, bijvoorbeeld de vergroening van het belastingssysteem. Nou, daar horen we allemaal over. Auto's, hè, daar hebben, die hebben we vergroen, zeg maar in het fiscale systeem. Waarom? Omdat we willen dat die auto's minder gebruikt worden, minder vervuilen. Dus dan stoppen we in dat systeem regeltjes, zodanig dat iemand gestimuleerd wordt om een groenere auto te kopen, minder te gebruiken. Nou, dat is een ontwikkeling, een maatschappelijke ontwikkeling, die we de afgelopen tien jaar zien. Alleen dat zie je op een bepaald moment dat die, eh, dat, dat een enorm succes is. Hè. We noemen dat het instrumentaliseren van het belastingssysteem. We gaan het als instrument gebruiken om mensen of bedrijven te stimuleren om iets wel te doen of iets niet te doen. Nou, dat wordt dan een enorm succes. Maar wat betekent dat? Dat kost de overheid enorm veel geld. Dus die zeggen ja, ho, -ho het moet niet te veel worden. Dus wij gaan dat weer intrekken, weer beperken, we gaan de andere regeltjes maken, zodat het. Zoveel mogelijk nog steeds blijft stimuleren, maar minder geld kost. Dus dan krijg je weer een wijziging. Nou, andere regel: we willen rekening houden met bijvoorbeeld... Ja, bijzondere kosten die mensen hebben, ziektekosten. Uh, ja, heel vervelend als je die hebt. Als je die zelf moet betalen en niet vergoed voor, voor, worden door de, door, de, door de verzekeraar... Dan Vinden we het prettig als daar in het belastingssysteem rekening mee wordt gehouden. Dus daar zitten wat regeltjes in. Nou, giften hè, aan goed doelinstellingen. Het rode kruis, noem maar op. Uh, daarvan zeggen we ook, ja, als je iemand wil dat stimuleren dat daar dat geld heen gaat. Ja. Dus daar maken we dan ook een aftrekpost voor. Ja. Nou, Als je dat soort dingen allemaal in je systeem op gaat nemen. Ja, dan wordt het natuurlijk een enorme ingewikkelde aangelegenheid. Maar, maar dat, dat zijn vooral kleine dingen. Giften ja. wordt best veel aan giften gedaan. Maar dat is nog geen vergelijking met bijvoorbeeld uh, de loonbelasting. En nu was het laatste idee van Wekers dat niet helemaal doorheen is gekomen. Loonbelasting omlaag, btw omhoog. Ja. Nou, ik, ik moet zeggen vanuit het perspectief, en ik ben econoom van, achter, van achtergrond, is dat inderdaad een goede zet. Want onze loonkosten zijn in Nederland uh, vrij hoog. En als je die loonkosten zou kunnen verlagen, dan zou dat betekenen dat onze economie gestimuleerd wordt en met name dat ook de export zou kunnen worden gestimuleerd. Hè. Lagere loonkosten, dat betekent het feit dat je productiekosten lager worden, betekent dus dat Nederland als investeringsland interessanter wordt. Uh, maar dat moet natuurlijk wel gefinancierd worden. En dat zijn voorstel was om dat via de BTW te doen. Nou, dat is een Hele intensieve ingreep. Ertughoot zei dat net ook. En daar heeft hij op zich wel gelijk in. Maar het is wel haalbaar. als je het maar niet in één stap doet. He, want het lage BTW-tarief is momenteel 6%. Het hoge BTW is 19%. Nou, als je dat natuurlijk in één klap gaat verhogen. Ja, dat gaat niet. Want dat gaat inderdaad om het brood, de melk. Nou, dat, dat gaat maar is, is het dan niet een probleem dat er dan nou ja, misschien over vier jaar. een hele andere re regering zit? En dan zijn we net bezig om. Daar, nou, in, dat, in dat traject. En dan gaan we zeggen: Nou, wacht, we gaan het helemaal anders doen. Want wij zijn van linkse signatuur en wij willen dat niet ja, hebben. Nou, dat kan wel. Ik denk dat als je zo'n traject in zou zetten... dat dat zich niet zo heel snel voordoet. Want dit is echt een traject wat je langere termijn moet inzetten. Dat je eigenlijk dan, als je doet, nu ook moet vastleggen... zodanig dat dat bijvoorbeeld elk jaar 2% bijkomt. Hè, dan ben je over zeven jaar ben je op het hoger tarief, zeg maar. En dan zijn de inkomenseffecten per jaar zijn betrekkelijk klein. Die kun je overbruggen. Ja... Op zich is het natuurlijk altijd mogelijk dat een ander kabinet zegt: nou ja, maar we gaan er nu toch mee stoppen. Dat, dat is altijd denkbaar. Maar de richting zou. Voor ons als economie, voor ons als land denk ik wel een, een goede zijn. Dus wat mij betreft, uh, zet wekers dit punt ook wel, wel door. Uh, is het voor zo'n kabinet altijd een beetje goochelen met cijfers? Ik bedoel, dat daar weer <laughs> een procentje bij, dan weer af. En dan is het uiteindelijk per saldo wel ongeveer gelijk. Nou ja, kijk, op zich, we kunnen natuurlijk de belastingdruk eigenlijk niet verlagen. Want als we dat gaan doen. Hè, dat, dan, ja, dan gaan we dus waar we het eerder over hadden, gaan we al die. Uh, dan kan de overheid veel minder uitgaven doen. En dat willen we ook niet. Dus op zich, die belastingdruk, hè, wat betalen mensen gemiddeld, nou dat is tegen de 50 hè, als we dat voor iedereen gemiddeld uitreken... dat zal niet heel veel kunnen, uh, kunnen zakken. We kunnen wat verschuiven en we kunnen proberen... de belastingen wat, wat, wat eerlijker en wat anders te uh, verdelen. En ja, er wordt inderdaad heel veel naar percentages gekeken. Vooral de inkomenseffecten zijn heel erg van belang. En want als er een belastingmaatregel genomen wordt... dan wordt altijd gekeken hoeveel gaat uh, Pietje erop vooruit... hoeveel gaat klaarstof... en dan kijken we naar minimumloners, we kijken naar modaal... we kijken naar twee keer modaal... en zeggen we in ieder geval... het mag nooit meer zijn die inkomenswijziging dan 5% erbij... Of 5% eraf. Dat is echt het maximum. En dat is voor de overheid wel een belangrijk uitgangspunt. Eh, omdat we zeggen ja, anders wordt het inkomenseffect op, voor mensen wordt te groot. En dat speelt natuurlijk met name aan de onderkant van de inkomenspyramide, zeg maar. Dat is, ja. dat is duidelijk. Nou, ja. heeft u in ieder geval genoeg te doen als econoom? Zou elke keer een nieuw kabinet? Ja, zeker. Ja, als fiscalist <laughs> heb je, als econoom, fiscalist, dan uh, elk kabinet komt u wat en je wil nieuwe maatregelen. Dus dat, dat is zeker waar. Oké, okay. ja. nou uh, fijn dat u bij ons bent. Uh, blijf vooral zitten, want uh, we gaan zo meteen met u doorpraten over uh, het, uh, het belastingbeleid en uh, hoe dat allemaal gaat. Eerst gaan we naar muziek Be the one op Radio 1. Sleep beneath a citrus sky Pretending not to Ik weet niet of er onder de luisteraars van Radio 1 fans zitten van Jack Pignetti. Ik zou zeggen, ga er echt een keer heen. Want het is echt een belevenis op een podium wat die man, uh, wat die man allemaal kan. Maar dat even tussendoor, want we hebben het nog steeds over uh, belastingen vandaag... bij uh, het programma van Uw Belastingcenten. We hebben het er niet alleen over, we geven ook nog eens uh, ja, Uw Belastingcenten voor één keertje terug. En we hebben nog maar liefst uh, 85 euro over. En we komen dus ook steeds dichter bij het eind van het programma. Ja, gelukkig is onze verslaggever Teun Verstegen vanmiddag al de stad ingedrokken... Om ...om wat van ons geld te delen met nietsvermoedende burgers. Goeiedag meneer. Goeiedag. U uh, staat uh, heel, uh, heel zorgvuldig voor de etalage van, uh, van deze platenwinkel te kijken. Dat klopt. Staat er hier achter het glas nou iets waarvan u zegt... ...dat zou ik ontzettend graag willen hebben? Ja, daar staan wel wat dingetjes bij. Maar ja, ik stond eigenlijk op het punt om naar binnen te gaan... ...om daar nog eens even verder te kijken. Zullen we dan samen eens naar binnen gaan om te kijken of dat daar, uh, of dat daar wat te vinden is? Dat is prima. Dan gaan we naar binnen. muziek klinkt in deze platenwinkel. En uh, mag ik eerst vragen wat uw naam is? Uh, mijn naam is Rens. Kijk, Rens. Dat praat een heel stuk makkelijker. We staan hier voor de LP's. Is dat uh, heel automatisch uh, waar je heen loopt? Is een LP echt iets voor jou? Ja, vaak toch wel. Um, ja, ik download ook wel eens uh, mp3'tjes. Uh, ik weet niet of dat uh, mag. Ook heel vaak legaal trouwens. Maar... Ja, als ik dan iets koop, dan uh, koop ik toch graag een LP. Omdat uh, ja, als ik, een cd, dat uh, kan je toch heel makkelijk downloaden. Maar een plaat, dat geeft voor mij toch vaak iets, iets extra's. Is, is het dan alleen het geluid, het gekraak dat je tussendoor hoort, wat het extra geeft? Of is het nog wel meer dan dat? Nou, als je een nieuwe plaat hebt, dan kraakt hij niet zo heel veel. Als, als het goed is. Uh, maar het is ook vooral, vooral dat je... Ja, veel bewuster muziek aan het luisteren bent, voor mijn gevoel. Als je hè, met, met iTunes of, uh, of een ander programma een, een, een, plate, uh, of een, een, een playlist opzet... dan, ja, hoeveel muziek heeft iedereen op zijn computer staan tegenwoordig? Een heleboel gig, een aantal weken lang kan je het afspelen. Um, maar ja, een plaat, die moet je om een kwartier, twintig minuutjes, moet je hem omdraaien. Dus je bent veel meer bezig met het muziekje wat je op dat moment opzet. En dan ben je aan het nadenken van, oké, okay, wat, wat ga ik hierna, Want waar, heb ik, waar ja, heb ik nu zin in? En dat rijtje, daar zat, daar zat niks tussen? Nee, nee ik, uh, ik hoopte dat er iets van Trentemullen bij zou staan, maar dat, uh, dat was niet. James Blake zie ik staan. Uh, daar ben je toch een beetje aan het twijfelen? Is dat iets? Ja, ja het is wel een goede plaat, maar ja, ik, toch niet waar ik, uh, waar ik zo snel uh, uh, dat geld voor aan ik zou uitgeven. Ik heb hem wel eens gedownload en ik zet hem wel af en toe op, maar dan uh, ja, moet toch wel een... Uh, Iets meer pakken, voor mij wil ik hem, uh, wil ik hem kopen. Dat, uh, dat lijkt me wel wat. Miles Davis, Kind of Blue. Dat is, uh, is dat de eerste plaat van Miles Davis die je dan uh, zou kopen? Of, uh... Nee, ik heb uh, een Tutu thuis staan. een andere plaat, uh, plaat van hem. En uh, ja, altijd wel uh, fijne muziek. Een beetje die, uh, die trompet uh, op de achtergrond Het, uh, dat is toch wel een van zijn betere platen, bekendere platen, dus... Uh... Je begint er heel gelukkig bij te kijken, dus ik wil wel een, een deal met je sluiten. Wij van uh, uw belastingcenten zijn hier niet voor niks, dus... als jij hem graag wilt hebben, dan wil ik hem maar altijd graag voor je betalen. Nou, dat, uh, dat zou ik hartstikke mooi vinden. Ik zou zeggen, neem hem mee onder de arm en dan gaan wij naar de kassa... en uh, die plaat lekker, uh, kan jij hem lekker mee naar huis nemen. Hartstikke mooi, bedankt. Deze graag. Yes. is dus het cadeautje, meneer. Uh, ja, voor mij, van hem. 25 euro. 25 euro. De belastingbetaler is 25 euro armer, maar Rens is uh, met deze plaat van Miles Davis uh, 25 euro en, uh, en een uh, prachtige plaat. Dank u wel. Uh, 25 euro terug. Ik betaal hem met 50 euro natuurlijk. Uh, en, uh, en langzaam gaat de plaat in het tasje. Zo, lekker plaatjes draaien. Veel plezier ermee. Hartstikke goed, uh, Rens. Veel plezier ermee zou ik zeggen. Ja, hartstikke bedankt. Ja, en ook, ook namens ons heel veel plezier ermee, Rens. Het was dus een plaat voor 25 euro. Dat schiet lekker op. Dan hebben we nog, ja, 60. nog 60, 60 euro ja. over, Anne. En we gaan de laatste ronde in van het nou ja, weggeven, eigenlijk teruggeven van belastinggeld. Dus wilt u nog kans maken uh, en heeft u een goede reden waarom u dan nog dit laatste geld verdient? 0800-1121, 0800-1121. En iemand die dat nummer gebeld heeft is Niek. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uh, waar kunt u het geld uh, voor gebruiken? Ja, voor de kinderkamer. De, de, de, die, wij, die wij aan het maken zijn, of gaan maken. U, u wordt een vader? Ja, als het uh, goed is, uh, halverwege november. Nou, gefeliciteerd. Voor de eerste keer? Uh, nee, niet voor de eerste keer. Uh, een keerzijde daarvan is dat wij vorig jaar in november een, uh, een kindje hebben uh, verloren. Ach. Dat ja. is dan gelijk opeens een hele wending van het gesprek, natuurlijk. Dat, uh, want, ja. Uh, en en nu, nu, tot nu toe gaat nog wel alles uh, voorspoedig met. Uh, ja, tot, uh, tot nu toe ziet alles er nog goed uit. Uh, ja, de, de belangrijkste echo, uh, waar uh, niks bijzonders op te melden. En waar we de vorige keer dus uh, slecht bericht kregen. Ja. Okay. Uh, nou, dan geven we u graag uh, 20 euro voor uw, uh, voor uw nieuwe kinderkamer. Wordt het blauw of roze, de <laughs> kinderkamer? Weet u dat al? Waarschijnlijk eh, wordt het wel roze. Dat oh, wordt roze. Nou ja, ik, ik hoop dat u de kleine bijdrage uh, goed kunt gebruiken. Ik denk het wel. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Oké, okay, okay. blijft u vooral hangen. Dan uh, noteren we uw gegevens. En bedankt voor het bellen. Oké, okay, u ook bedankt. Aan de telefoon hebben we ook mevrouw van Drunen. Goedemorgen. Hallo. Waarvoor kunt u het geld wel gebruiken? Ik dacht aan mijn kleinkinderen. Ach, uw kleinkinderen. Hoeveel, ja, hoeveel kleinkinderen heeft u? Er zijn er drie bij mijn dochter. Oké, okay. en hoe oud zijn die? Uh, negen. Zeven en 6. Oké, okay, en u wilt wel een leuk cadeautje leuke voor ze kopen? Ja, ze hebben zo weinig vakantie gehad al een paar jaar. Ik dacht, dan kan ik ze op zo'n manier blij maken. Ja. Ja. En, en, en als u, u nog, wat, nog wat geld geeft, heeft u dan een idee wat, wat, wat, wat u voor ze gaat kopen? Nou, ik denk dat ze het allerleukste vinden als we samen hè, naar de winkel stappen. Want er is bij hun in de plaats net een nieuwe kringloopwinkel gekomen. En daar zien ze ook regelmatig leuke dingen. Nou, oh, ze mogen het echt zelf uitzoeken dan? Dat, dat leek me het leukste. Ja, en dan met die grote ogen natuurlijk overal ja. rondkijken en dan niet kunnen beslissen ja. wat, ze, wat ze willen hebben. Om zo de vakantieperiode toch nog een beetje leuk af te sluiten. Oké, okay, nou dan geven we u uh, 15 euro uh, ja. van uw belastingcenten terug. Hartstikke leuk. En uh, voor een cadeautje voor uw kleinkinderen. Ja, ik zie. Ik weet zeker dat het heel goed uitpakt. Oké, okay, nou heel fijn. Ik zou zeggen blijf hangen en dan noteren we uw gegevens. Ja, dankjewel hoor. Geen dank, Dag. geen dank. We hebben nog een uh, laatste beller aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie spreken wij? Met uh, Marty uit Landert. Marty, hallo. Waar kunt u het geld voor gebruiken? Ja, nou, er zit een verhaal achter. Ik uh, was namelijk uh, afgelopen zaterdag met een vriend van mij op een dertomoi in Broechem-Ranst. Mm -hmm. Bij en, uh, nou, dat is op zich natuurlijk niets bijzonders en uh, ja, ik had van tevoren al bij de organisatie een beetje geïnformeerd en dat zou rond een uur of zeven afgelopen zijn. Nou, op een gegeven moment, uh, tegen negen waren ze nog aan het spelen dus we hadden toch zoiets van oei, uh, alle dienstverlening die ik heb opgeschreven, waren we inmiddels door. Dus mijn vriend die belt iemand met internet in Gent van goh, uh, hoeveel aansluiting hebben we nog, wat kunnen we nog? krijgt hij te horen binnen drie minuten op de bus springen en dan eerst drie minuten op Antwerpen Centraal en dan heb je de laatste trein. Nou, dat konden wij dus niet redden. Dus, uh, op een gegeven moment, uh, ja, wij zaten dus vast achter... Dus op die informatie doorgebreid en geprobeerd uh, ja, nog mensen die die kant op moesten en bla bla bla, een hoop gesprekken gehad. Om je inzicht een en vrouwtje van ja, je kunt hier nog twaalf uur tot Antwerpen. En inderdaad, de wij er nog twee bussen langskomen. Dus wij dan toch alsnog maar naar die bushalte gejokt. Bleek dus dat er 21, 36, 22, 36 nog een bus ging. Dus uh, mijn vriendje belt weer uh, diezelfde persoon op en uh, ja. nou ja, die keek dus uh, opnieuw, maar dan voor de treinen nog. Ja, 23.05 kun je nog uh, de laatste trein naar Gent pakken. Ja, dat lukt het dus niet, want nee. de bus die wij zouden pakken zou 22.16 op Anvers Centraal komen. Ja. Dus, nee, wij nee, komen nee, op, dus wij komen op Antwerpen, die bus was hartstikke vroeg. Wat denk je? De 23.05 naar Gent, daar zagen wij nog de achterlichtjes van. Ach, dus die nou, net, net, gemist. Maar, <lacht> net gemist. Maar waar <tot> heeft <tot> u dan het geld voor nodig? Nou, het verhaal gaat dus nog verder. Dus wij pakten om 23.16 uh, de treiners Sint-Niklaas. Ja. En die conductrice heeft dus van alles geregeld en gedaan. Want uh, die stations daar in België, die gaan allemaal dicht Ja. Nou, wij konden dus in die plaats geen kant meer op. Dus we zat de knapper vast uh, een kilometer van dertig vanaf de eindbestemming in Gent. Nou. nou, dus dus hij bellen, bellen, ik bellen, want ik zat dus in het buitenland bellen met de personen oh. in u heeft de gewoon, u heeft gewoon een hoge telefoonrekening. Ja, want ik belde dus naar zaanslag. Mensen die, die, die zitten dus net uh, over de grens. En hoe hoog, hoe hoog was uw rekening uiteindelijk? Nou, uh, ik moet het nog afwachten, maar ik heb sowieso al uh, 10 tot 20 euro verhoging. Ja, dat komt dus nog bij, want uh, dat soort dingen komen later als ik ben dan op de rekening. Ja, als, als wij u nou 15 euro geven, zitten we tussen die 10 en 20 in, geven we u 15 euro en dan uh, heeft u het geld weer terug. Ja, dat zou heel gaaf zijn. Dat is een cadeautje. Dat in ieder geval toch een stukje van het uh, maar, maar dan moet u wel de volgende keer beloven dat u net een trein eerder pakt. Dat niet de belastingbetaler dan opnieuw uh, voor, uh, voor, voor, uw, voor uw telefoonkosten moet opnemen. Dit is echt nou, de laatste nou, keer hoor. Als die persoon dus uh, opletterd was geweest die wij gebeld hadden, hadden wij gewoon 2136 weggekund. En dan hadden we gewoon thuisgekomen. Dat was nog een vervelende. Je U bent uiteindelijk ve veilig thuisgekomen en de telefoonkosten zijn ook nog eens dan uiteindelijk voor de rekening van de belasting betalen. Dus uiteindelijk kwam alles toch nog goed. Okay. Nou ja, hartstikke bedankt. Hartelijk dank voor het bellen. <laughs> ja, gedaan, en nog een hoor. fijne ochtend. Goed, wij praten verder. Bij ons in de studio zit nog steeds Peter Kavelaars, uh, hoogleraar fiscale economie en uh, uh, van het Wetenschappelijk Bureau voor Belastingadviseurs van uh, Deloitte. Goedemorgen nogmaals. Nog een goedemorgen. Um, uh, als u het kabinet wat we nu hebben, als u hem zou moeten typeren, uh, hun, uh, hun, uh, hoe zij met de belastingen omgaan, hoe zou je dat dan doen? Nou, op dit moment is het eigenlijk vrij passief, zeker voor de burger. Voor bedrijven gebeurt er wel wat, maar daar hebben we het eigenlijk niet over. Uh, maar voor de burger is het vrij passief. En de vraag is ook of dat heel ernstig is. Want uh, je ziet natuurlijk elke keer dat als er aan het belastingssysteem gesleuteld wordt, het in de regel ingewikkelder is. Daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Ja. En uh, ja, wat dat betreft is Wekers toch iemand die blijkbaar iets meer van rust houdt en... Hoopt dat hij juist misschien door wat vereenvoudigende maatregelen. Wat, wat bijzonderheden in het systeem kan weghalen. waardoor het toch wat eenvoudiger zou kunnen worden. Dus in zoverre is dat misschien niet zo heel erg ernstig. Een ander probleem voor Weken is natuurlijk. hij heeft ook geen geld om leuke dingen te doen. En ja, leuke dingen. als je geld hebt, dan wordt het ook daar het systeem ingewikkelder voor. Door. Het belangrijkste ja, wat hij wil gaan doen. dat hebben we net eigenlijk al besproken. dat is natuurlijk die verlaging eh, of van, van de loon, loonbelasting. en ook eh, de verhoging van de BTW. Een ander punt wat ook burgers wel zou kunnen raken, en dat is wat serieuzer... is dat hij naar een zogenaamde loonsombelasting wil gaan. En dat betekent eigenlijk dat je zegt... nou, al die premies en loonbelasting... die gaan we in één grote pak gooien, zeg maar. En die gaan we allemaal gezamenlijk heffen. Terwijl als iemand nu naar zijn loonstrookje kijkt... dan ziet dat er... Ongelooflijk ingewikkeld uit. De meeste mensen begrijpen dat natuurlijk niet meer. Nee. Nou, en als dat voorstel van hem doorgaat, dan zou dat loonstrookje voor de burger, voor de werknemer, echt veel eenvoudiger worden. En ik denk dat hem dat wel eens zou kunnen gaan lukken. Dat zou overigens wel een opstap misschien kunnen zijn naar een ander onderwerpje... wat we net al bespraken, namelijk die vlaktax, Want dan ja. komt die vlaktax wat meer in, in, in, in beeld, wereld. zeg maar. Maar ja. dat, dat is een ingrijpende, he, hele grote verandering. Dat is, een, dat is een hele ingrijpende operatie die doorgevoerd gaat worden. Maar daar zijn nu uiteindelijk... lijkt het mogelijk te worden om dat ook te effectueren. Niet volgend jaar, dat zal zeker nog niet lukken... maar over nou, tussen nu en drie, drie jaar... Ook dus, weer in stapjes? In sta nou, nee, dat kan, dat kan op zich denk ik wel... Nou, dat moet denk ik zelfs wel in één keer. Alleen de vraag is of dit kabinet dat nog gaat redden... Of dat het toch een volgend kabinet wordt. Ja, ja. ja, kijk waar men een ander onderwerp waar men natuurlijk eigenlijk niks aan doet. maar wat wel het systeem wat zou vereenvoudigen. En, maar wat dat de burgers niet leuk vinden. die hypotheekrente aftrek aftrekt. dat blijft natuurlijk een lastig, eh, lastig en, en controversieel punt. Uh, maar daar gaat dus heel veel geld mee gemoeid. 12 miljard euro. Dus als je daar toch iets aan zou kunnen willen doen... ja, dan is dat voor de mensen die natuurlijk rente betalen op die hypotheek is dat heel vervelend. Die raken hun aftrekpost kwijt. Maar de bedoeling is dat dat geld terugkomt bij de burgers... en dat je daarmee de tarieven kunt verlagen. Dus dat iedereen ervan profiteert. En dat zou ook onze concurrentiepositie weer verbeteren. Ja, maar ja, want dan... maar dat, dat is voor dit kabinet in ieder geval niet weggelegd. Want die hebben gezegd, daar komen wij niet aan... en daar zullen ze zich zeker aan houden. Dus zolang het CDA in de regering zit, denk ik dan? Wat ja, zijn, zeker het CDA. De, de, die is natuurlijk tegen. En uh, nou, de VVD uiteraard, uh, uiteraard ja. ook. Dus um, dit kabinet gaat daar zeker niet aan, aan sleutel. Dat is een zekerheid die we, die we hebben. Dus huizenbezitters uh, kunnen nog even opgelucht uh, ademen. Ja. Uh, ja, zeker. Maar ja, goed. Kijk, de hypotheek gaat natuurlijk voor een hele lange periode aan. Dus, uh, en, uh, ja, we hadden, het, we hadden het net al over. Wat doet een volgend kabinet? Ja. En, ik bedoel, dit kabinet zit nog, wat is het? Twee jaar of tweeënhalf jaar. Uh, tenminste, als het allemaal goed gaat. Uh, en ja, als dan een ander kabinet zit, dan zou je die toch het mes erin kunnen zetten. En ja als je dan je hypotheek nog 20, 25 jaar loopt... dan, ja, dan voel je toch wat onzeker. En dat is denk ik ook een beetje het probleem op de huidige huizenmarkt. Hè. Waarom wil men niet? Omdat men toch dat risico van de hypotheekrenteaftrek ziet. Ja, maar het kabinet heeft natuurlijk wel geprobeerd... om die huizenmarkt een beetje in gang te trekken... door ja, de overdrachtsbelasting te verlagen. Ja, dat is, dat is op zich een maatregel waarvan je zou kunnen denken... dat werkt best aardig, maar ik denk dat dat nogal tegenvalt. Want wat je gaat, gaat zien, uh, vermoedelijk... is dat men dat toch gaat verdisconteren in de prijs van van van de woning. U bedoelt dat mensen nou ja, niet iedere huis het. gaan kopen, maar we, gaan, we kunnen wat meer betalen voor een huis. Ja. Uh, de verkoper zal zeggen... Hey, de koper heeft wat minder last... dus misschien kan mijn vraagprijs wat minder naar beneden. Uh, het zou ook kunnen zijn... Zeg maar, nou ja, we hebben die, die, die 4%, hè, van de normale 6%... naar nu die 2% tijdelijk... hebben we over. Dus we, we, zetten, we, we moeten toch verbouwen. We gaan die verbouwing eerder inzetten. Of we gaan verbouwen wat we anders misschien niet zouden doen. Of ja, misschien moet er een nieuwe keuken in. Dan hebben we eigenlijk geen geld voor. Maar nu komt die 4% boven. Hey, we gaan dat doen. Uh, dus... Er zit meer kans in dat men in dat soort sferen wat gaat doen... dan dat die huizenmarkt wordt gestimuleerd. En er zit natuurlijk ook een heel ander ja, toch wel probleem in. Het geldt alleen voor bestaande bouw en niet voor nieuwe woningen. Want op nieuwe woningen drukt geen overdrachtsbelasting... maar. BTW, omzetbelasting. En daar is niks aan veranderd. Dus de nieuwbouwsector... Het is eigenlijk een die, hele selectieve belastingmaatregel. Ja, ja zeker. Heel, heel erg selectief. En uh, wat dat betreft lijkt het erop dat, dat die toch qua werking... om woningmarkt te stimuleren... het is echt een vorm van instrumentalisme... waar we het net ook al even over mm -hmm. hadden... Uh, dat dat dit eigenlijk niet goed, uh, goed werkt. Uh, nee. Dus het is, het is wel goed bedoeld. Maar het effect op de woningmarkt zal niet of nauwelijks aanwezig zijn. Nee. Nog één snelle vraag. Als u, als u nou één ding zou mogen veranderen aan het belastingssysteem... wat zou dat dan zijn? Uh, t, t, nou, wat mij betreft uh, zou de... Uh, dat is een heel ander onderwerp... Ik heb het niet over gehad, maar zou de pensioenpremie-aftrek gemaximeerd moeten, moeten worden. Dat, is een, dat zou ook een heleboel geld opleveren. En daar zou je ook weer de tarief... Dus de druk, de belastingdruk mee kunnen verlagen. Uh, dat zou een belangrijk, ja. wat mij betreft, een punt zijn waar we veel mee zouden kunnen. We worden het niet echt heel eenvoudiger door. Maar het, het systeem wordt er wel veel evenwichtiger door. Oké, okay. nou, uh, we willen u hartelijk danken dat u hier wilde komen om dit alles uit te leggen. Ja, dus uh, als de, de Luistraat thuis heeft meegerekend, dan hebben we nog 10 euro in kast zitten. Ja, en ik denk dat na al die uitleg, de laatste 10 euro, eigenlijk wel naar uh, meneer Kavelaars toe moet. En, ja, dus dat geld dat hebben we eigenlijk stiekem al uitgegeven uh, eerder op de dag. Dus we hebben een kleinigheidje voor gekocht, omdat u helemaal op dit vroege tijdstip toch naar uh, heel veel zin wilt komen. We hebben een fles wijn uh, Schitterend, hartelijk bedankt daar. Nou, dat is een hele goede keuze, daar dus zal ik uh, met ja. genoegen uh, de belastingbetaler voor danken. Ja, uh, ik, ik, ik dacht ja. alleen nog, oh, straks drinkt uh, onze gast geen alcohol en dan hebben we het helemaal over niks. Ja. Uh, nee, maar dat is bij deze gast okay. geen probleem. Nou ja, en en, en proost eigenlijk, hey, op 16 miljoen belastingbetalers, of 16,5. Precies, 16 precies. Ja. dus dat valt per belastingbetaler best mee. Ja. Het is u van harte gegund voor deze uitleg die u hier vanochtend kwam geven. Okay, nou, dank u dank. wel dus voor uw komst naar de studio. Het en... is uh, inmiddels alweer bijna zes uur. Dat betekent het einde van ons programma. Het einde van, van uw belastingcenten. Hartelijk dank voor het bellen allemaal en uh, nou ja, graag gedaan met het geld weggeven. Het is helaas een eenmalig programma voor u, dus volgende week gaan we geen geld meer weggeven. Nee. En ik weet eigenlijk niet of we dat ooit nog een keer gaan doen. Uh, ja, Ik hoop dat we een hoop mensen gelukkig hebben gemaakt. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om een keer ook wat uh, geld terug te geven. Hele mooie verhalen en uh, ik hoop dat het geld goed terecht komt. Ik vond het ook hartstikke leuk. Uh, volgende week kunt u weer luisteren naar andere programma's... in de zendtijd van Omroep WNL. Dan gaat het om uh, experimentele radioprogramma's in de zomerstop. Vanaf uh, twee uur s'nachts op dinsdagnacht... Uh, kunt u luisteren naar WNL's Society Club. Een idee van onze eigen uh, redacteur Yuri Vughts. Ja. En uh, we gaan het ook nog hebben over jong ondernemerschap. Juist. Nou, dat en nog uh, heel veel meer volgende week in de dinsdag op woensdagnacht hier op Radio 1. Maar Radio 1 is uh, tot die tijd natuurlijk ook gewoon nog te beluisteren. Zometeen met het Radio 1 journaal. Ja, we willen u hartelijk bedanken. Wij hebben dus 400 euro weggegeven. Dat was eigenlijk ons hele budget voor dit programma. Maar ja, dat is helemaal niks vergeleken bij het budget van het programma dat u nu gaat horen. Dus geniet ervan.